10 uur. Waterbalgemoet met het RWS-journaal. Volgens persbureau AP hebben veiligheidstroepen in Teheran... geschoten op demonstranten. Het de Amerikaanse persbureau baseert zich op video's op sociale media. De chef van de politie in de Iraanse hoofdstad... ontkent dat er op betogers wordt geschoten. Volgens hem is agenten juist opgedragen om terughoudend te zijn. De demonstranten willen dat de leiding van het land excuus aanbiedt... voor het neerhalen van het Oekraïnse passagiersvliegtuig... Ook willen ze dat de militaire en politieke leiders aftreden. De Rotterdamse wethouder voor integratie, Wijbenga... vindt dat de stad een limiet moet kunnen stellen... aan het aantal vluchtelingen dat wordt opgenomen. Jaarlijks zou Rotterdam er hooguit 640 moeten toelaten... zegt VVD'er Wijbenga in NRC. Volgens hem is dat één vluchteling op de duizend inwoners... en hij noemt die verhouding goed te bevatten... Bij Mega doet zijn uitspraak op persoonlijke titel. Hij vindt dat gemeenten meer te zeggen moeten krijgen over de instroom van vluchtelingen. Nu bepaalt het Rijk elk half jaar hoeveel statushouders gemeenten moeten opnemen. De populairste kindernamen waren vorig jaar Emma en Noah. Er werden volgens de Sociale Verzekeringsbank in totaal 731 Emma's geboren en 785 Noah's. Daarmee stoten ze Julia en Lucas van de troon... die in 2018 nog het populairst waren. De lijst wordt gedomineerd door korte namen. Voor meisjes werd na Emma vaak gekozen voor Mila, Julia, Sophie, Zoe en Tess. En bij de jongens waren vorig jaar na Noah, Daan, Lucas, Levi en Sam populaire namen. Kiki Bertens heeft zich teruggetrokken voor het WTA-toernooi van Adelaide deze week. Ze heeft last van een lichte blessure aan haar Space. Bertens reist nu door naar Melbourne, waar volgende week de Australian Open begint. Het weer op de meeste plaatsen droog, lokaal valt wel een enkele bui. De zon schijnt af en toe en het wordt vandaag rond de 7 graden. Ook morgen is het een lange tijd nat, vooral in het oosten van het land. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NWS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Vinkenveen en Knoopend Amstel. De vertraging is dik een kwartier. Ook uh, zoveel vertraging heb je op de A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam. De Koentunnel, 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Vanaf uh, Volendam dus een kwartier vertraging. A44 Den Haag Amsterdam. Door een kapotte auto een half uur vertraging tussen Sassenheim en Kaagdorp. En de vertraging is uh, over 4 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 DWK Media Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen met mooie Een hele goede morgen op zaterdag 11 januari 2020. Uh, vanuit Hotel Hoogland zenden wij weer uit het programma Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Roy Dongen. Goedemorgen. Goedemorgen Ben Zonneveld. U heeft een zware redactie uh, gehad, heb ik begrepen. Ach, ik heb mijn best moeten doen tussen alle bedrijven door. Uh, ja. Om toch weer een redactioneel mooi programma te maken. Redactie dus Roy Dongen en de eindredactie van Gert van Kuik. Kort uh, Draaier Ze doet deze keer de regie. en uh, Wij gaan het allemaal hebben over... ...projectplan DGP met de wethouder Ellen Vrij. Welkom, die is er al. Goedemorgen. Daarna gaan we met Peer Aaldershoff en Therese Mok praten over de huurders en de huurverhoging. Een groot stuk in de krant omdat de kei een beetje geld tekort komt. Daarna praten wij met Hans Rijmers over Jesse in Zandvoort. En Roy, wat doen we in de tweede uur? In de tweede uur gaan we praten over de uh, brief, het mooie brief die uh, landelijke aandacht gekregen heeft... ...die de strandpachters geschreven hebben aan de gemeente... We gaan het hebben over de subsidie aan Zandvoort Marketing. En dan hebben we het ook nog over de opening van Wolfit. Waar de burgemeester vandaag waarschijnlijk al fit, fitzend, fitnessend, fitnessend. De, de opening gaat verrichten. Ik ben benieuwd of hij daar nou op zo'n spinfiets gaat zitten. Ik weet het niet. Ik ga in ieder geval kijken. Ga ja, je wel kijken? Hoe laat is dat? Uh, het is vanmiddag. Ik denk om een uur of vier. Nou, dan gaan wij we wel horen van... Uh, maar Joyce kan het Joyce, vertellen. Dit houden vrij. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Uh, dank. Er worden allerlei uh, projecten uh, gepubliceerd uh, aangaande de DGP. En uh, nu is er weer een projectplan uh, uitgekomen. Uh, wat vindt u van dat stuk? Uh, u doet uh, op het mobiliteitsplan? Nee, ik doe het projectplan. De mobiliteitsplan kom ik ook nog op terug. Ja, u bedoelt de, de aanvragen die we erin zagen, Nee, dus er zijn uh, allerlei plannen worden er gepubliceerd. Uh, een mobiliteitsplan is gepubliceerd. Ja. Nu is er ook een projectplan gepubliceerd. Ik zie je vragen ja. in de blik. Ja, ja, <laughs> ja, precies. Maar dat is denk ik ook in de, in de spraakverwarring. Misschien is het goed om even in de tijd uh, te zetten hè, waar we staan ook uh, met, met. Want ik moet eerlijk zeggen, toen het 1 januari werd, 2020, dacht ik... Nou, nu gaat het, uh, nu gaat het allemaal uh, wel opschieten. Ja. En, en uh, we nemen enorme stappen ook uh, de laatste weken. En we hebben nou ja, eigenlijk net voor de kerst uh, een duurzaamheidsplan uh, is er, uh, uh, openbaar gemaakt. Dat is een. een uh, ja. Dat ziet over duurzaamheid. Het evenementenvergunning is uh, ter inzage gelegd. En in die evenementenvergunningen zitten een aantal onderdelen. Uh, zoals uh, het mobiliteitsplan. Uh, maar ook uh, een aanvraag met betrekking tot de camping en dergelijke. Uh, en die zijn allemaal nu uh, ter inzage gelegd. En dat is ook, u noemde net in de introductie ook, uh, de brief van de strandpachters. Nou, die hebben daar ook uh, op gereageerd. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. Dus dat men daarop uh, kan reageren zodat wij daar ook een oordeel uh, een over kunnen vormen. Ja, nou, het mobiliteitsplan is uh, uh, al stevig aan de orde gekomen. Mm -hmm. hè? Die, uh, de standpachters vinden daar wat van. Uh, dat is een beetje opgeblazen in, uh, in de landelijke pers. Mm -hmm. Dat zeggen zij zelf ook. Uh, hebben jullie gesprekken al gevoerd met, ja. uh, met ja. hun? En? Afgelopen woensdag hebben wij uh, een gesprek gevoerd met... Uh, ja, een deel van het uh, vorige bestuur en, en het huidige bestuur. Ja. Want ze hebben net een bestuurswissel uh, gehad uh, met ingang van 1 januari. En dat was een heel goed uh, gesprek. En ik heb ook uitgelegd dat um, de reden dat we het juist ter inzage hebben gelegd... ook is om te horen waar er nog knelpunten zitten. Zodat we ook het gesprek kunnen hebben om die knelpunten op te lossen. En uh, nou ja, dus dat was een, een goed gesprek. En... Um, er was ook wel wat, hè, want de, de, de stukken zijn ingediend op 2 december. En sindsdien zijn de gesprekken ook wel weer verder gegaan. Juist om die knelpunten op te lossen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat, mm -hmm. uh, dat, dat goed komt. Is het zo dat um, mensen vaak niet helemaal begrijpen dat dingen die ingediend zijn. nog niet helemaal per de definitie definitief zijn? En dat daar in de communicatieslag misschien nog iets gedaan zou kunnen worden. Omdat mensen soms het idee hebben, uh, ge geconfronteerd worden met iets wat al <coughs> bijna definitief is. En blijkbaar nog ruimte is om <coughs> dingen te overleggen? Ja. En dat, uh, um, dat is inderdaad... Je moet ook eerlijk zeggen, hè, normaliter. Um, iedere uh, ik heb bijvoorbeeld met de Jumbo-race dagen... dan is het aan de organiserende partij om het mobiliteitsplan... Te maken. Uh, en dat is, dat, nou ja, dat is eigenlijk een staande praktijk. Uh, binnen niet, niet alleen binnen Zandvoort. maar eigenlijk ook uh, in Nederland. En dat is nu uh, niet anders. Maar gelet op de immense aandacht. die uh, nou ja, dit dossier. en de Formule 1 met zich brengt. hebben wij er expliciet voor gekozen. om die aanvraag. Uh, ook ter inzage te leggen. en ook aan mensen te vragen: van, goh. Uh, wat vindt u hiervan? En dat is iets wat we normaliter niet zo expliciet doen. Maar dat doen we dus juist ook om te horen van mensen. Van, goh, wat vindt u ervan en, en welke knelpunten zijn er? En dat betekent dus ook dat er dus nog ruimte is om aan te passen. Want als dat, die ruimte er niet zou zijn, dan, dan zou het ook geen zin hebben om te vragen. Wat vindt u ervan? En dat maakt ook uh, ja, dat het een, een, een rijdende trein is, als het ware. U zegt... Uh, uh... Het is de verantwoordelijkheid voor de uitvoerende partij die mobiliteitsplannen uh, moet maken. In de bestuursovereenkomst die gesloten is door de gemeente Zandvoort en de provincie staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor deze uitvoering. Dat gaat specifiek om uh, de spoorse uh, uh, maatregelen en dat is een traject wat in die zin... Uh, uh, als, ja, de Formule 1 heeft wel het waar als vliegwiel uh, gemugeerd. Maar dat, dat speelt zich echt in die mobiliteitshoek uh, af. En uh, nou, we zijn ontzettend blij hoor, met de uitbreiding ook van het, uh, van het uh, spoor. Uh, maar wel. in principe is het zo dat, ja, dat organisatoren van evenementen... of dat nou de Vierdaagse is in Nijmegen of, of uh, nou ja, hier op het circuit een evenement... dat zij verantwoordelijk zijn ook voor de afwikkeling van nou, de mobiliteit. In, in, in deze overeenkomst staat heel erg duidelijk dat... Uh, ook de Grand Prix wordt daarin genoemd dat de gemeente daar verantwoordelijk voor is. Dus dan kan je dan niet bij de DGP neerleggen. Nou, voor het evenement als zodanig. Uh, het evenement, het race evenement is natuurlijk van de DGP. Dat is dat niet, dat is, dat is niet uh, van de gemeente. En daar waar het gaat om die... Uh, uh, het spoor, is dat een, nou ja, daar hebben we een heel intensief traject ook voor gevoerd. Met niet alleen het Rijk, of niet alleen de provincie, maar ook het Rijk. NS en ProRail daarbij. En daarin hebben we afspraken gemaakt, daarover. En, en Zandvoort pakt daar verantwoordelijkheid. daarin. Ja, die ligt dus uiteindelijk toch bij de gemeente. Want de gemeente die moet die vergunningen goed gaan keuren. Dat staat ook dat in, dat, klopt. in dat plan. Dat klopt. Er worden nu, uh, die stukken worden allemaal uh, gepubliceerd onder DGP. Wie, wie publiceert dat? De DGP-race? De, de, de, de, DGP -race? de, de, de uh, aanvraag is ingediend door de DGP bij de gemeente Zandvoort. Mm -hmm. En wij uh, hebben de aanvraag als gemeente openbaar gemaakt. En uiteraard doen, hebben we dat gedaan in overleg ook met dgp ja, het is een beetje een weerwar aan, aan BV's en, en, en actieondernemers. BV Race, daar zit ongeveer iedereen in. En uh, die komen dus nu ook met, dat, uh, met het projectplan. Ik vind het een beetje een raad plan, moet ik eerlijk zeggen. Ik, uh, ik heb het even doorgelezen, maar ik zie ongeveer 13 lege bladzijden erin staan. Ja, dat heeft te maken met... Um, nou, wij hebben het als gemeente openbaar uh, uh, gemaakt, maar we hebben niet alles eh, openbaar gemaakt. En dat heeft onder andere met veiligheid eh, te maken. Dus daar waar het veiligheidsaspecten raakt eh, het is ook een veiligheidsplan bijvoorbeeld gemaakt eh, kunnen we dat niet openbaar maken. Dus dat is eigenlijk de reden dat, dat er hier en daar eh, wat weg is gevallen. Maar dus betekent dat het plan wat online staat, daar zijn de dus stukken uitgehaald? Dus ja. Als je een beetje doorscrollt en als je naar bladzijde 13, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 en 55 zijn leeg. Dan zou ik daarbij zetten, uh, expres leeg laten omdat nu uh, de lezer. Ik bijvoorbeeld, ja. ik snap daar geen hout van. Ja. Ik, uh, ik krijg een stuk wat ik ga lezen. en dan, uh, Er zijn ook namen weggelaten bijvoorbeeld uit het stuk. Ik zie ook niet wie het is. En ik zie uh, al die lege pagina's. Ja. Dus, dus voor, de, voor de lezer is het een beetje onduidelijk. Ja, ja zeker. En, en dat is dan weer uh, de afweging. Uh, kijk. 95% van wat er eerst is, is openbaar. En die 5% hebben we niet openbaar kunnen maken. Maar desalniettemin denk ik dat het voldoende houvast biedt... Um, voor onze inwoners en onze ondernemers om, uh, om er wat van te vinden. Ja, nou, van de lege pagina kan ik niks vinden. Daarom had ik misschien een tip voor de volgende keer. Zet daarop uh, uh, leeg laten om dat. Ja, je ja. uh, weet intention, het Intentional Left Blank. Dat staat in uh, de ja. stukken die je uit Amerika krijgt. Ja. En hier... Uh, uh, in plaats, in plaats, plaats, dat, nou, uh, de contactpersonen zijn. In plaats ja. van het zwart maken, hebben we gekozen in Zandvoort ja. voor wit maken. Ja. Waardoor, waardoor je niet ziet dat het weggebleven is. En als je het zwart maakt, ja. zie je het wel. Ja, dan ja. ja, ja. ja, kunt u een lezer dat, dat niet snapt. Ja, nee, maar dat, dat is een, een tip. Uh, desalniettemin ja. denk ik dat, uh, um, dat het, uh, uh, wat ik zei, dat er voldoende. Uh, elementen instaan waar mensen wat kan vinden. Want de essentie, namelijk 95%, is wel openbaar. En bovendien eh, hebben we maandagavond ook nog een informatieavond. Dus mensen die nog vragen hebben eh, over het mobiliteitsplan... die, eh, nou ja, die kunnen maandagavond... Eh, terecht met hun vragen en niet alleen de gemeente is daar maar ook de organisatie van de DGP dus als er nog vragen zijn of punten van zorg dan, nou, dan horen we die graag ook maandagavond maandagavond in de blauwe tram om half acht is de bijeenkomst Dat klopt. gemeente DGP en daar kan iedereen vragen ja. wat hij wil beide plannen gelezen en de DGP de organisatie die vraagt 3300 parkeerplaatsen Uitgespit welke dat zijn. Maar dat zijn ook een heleboel dingen die door bewoners gebruikt worden. Is daar een overloop voor, voor bewoners? Wordt daar nog naar gekeken? Kijk, iedereen die hier um, uh, woont en. Uh die normaal ook uh, ergens parkeert, die, die moet dat uh, uh, blijven kunnen doen. En datzelfde geldt uh, voor uh, pensioenhouders die normalitair ergens uh, parkeren. Dus dat is, dat is uh, het uitgangspunt... Uh, en dat betekent dat, dat zandwoorters eigenlijk, um, ze zullen wel wat uh, hinder natuurlijk ondervinden. Omdat bepaalde straten worden afgesloten en dergelijke. Maar het normale leven, om het zo maar te zeggen, moet zoveel mogelijk uh, doorgaan. En dat betekent ook dat je zandvoort in en uit uh, kunt en dergelijke. Ja, het gaat uh, hoofdzakelijk tussen 27 en, uh, en 3, 4 mei. Die weken staat dat ook in het tabelletje. Uh -huh. en als ik bijvoorbeeld hier... Uh, nou, de boulevards worden iets van 800-900 plekken uh, gevorderd door de mm -hmm. DGP. In die week is het natuurlijk ook mijn vakantie. Dat gaat knellen. Ja. Het uh, mobiliteitsplan aan zich spitst zich echt toe op, op vrijdag, zaterdag en zondag. 1, 2 en 3 mei. En uh, nu gaan we uh, samen met DGP uh, ook eigenlijk de opbouw en de afbouw verder uh, ...fine-tunen van hoeveel tijd is er nodig. Want ik heb afgelopen vrijdag bijvoorbeeld ook een gesprek gehad... ...met uh, het bestuur van de Kampeerfederatie. Want ook zij uh, uh, gaan in die periode daarvoor uh, opbouwen. Dus dat luistert uh, nou en dat zijn punten waar we het gesprek uh, over hebben. En juist ook maatwerk. Maar het klopt dat er een periode van opbouw uh, zal zijn... ...voorafgaand aan, uh, aan het race-evenement. In het stuk staat heel veel 27 uh, mm -hmm. als, als richtdatum. Ja. En dan tot met het laatste mei. Uh, maar hier bijvoorbeeld ook worden parkeerplaatsen uh, voor de DGP gezet. Bij p 1850 plaatsen voor DGP. en Dat geeft dan wel een, een, een druk op uh, de mensen die met de vakantie willen komen hier. Uiteraard... Uh, Hoopt, denkt iedereen dat er een slagboom komt bij een unicum? Dat mm -hmm. wordt ook al ja. in, de, in het dorp verteld. Mm -hmm. uh, het, het terugstuurpunt. Gaat het zo hard worden? Als je. Eh, eigenlijk hè, iedereen is iedereen eh, nog steeds welkom eh, in Zandvoort. En, maar eh, als je als <coughs> um, bezoeker um, uh, geen. Niet, niet met de auto, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat is eigenlijk uh, de essentie. Nou, ik, jij woont hier, dus jij hebt een doorlaatbewijs. En mensen die hier uh, in een uh, pension of hotel uh, zitten, die uh, uh, kunnen erdoor. Maar als je denkt, nou, het is uh, mooi weer. Ik heb zin om naar het strand in Zandvoort uh, te gaan. En uh, je gaat spontaan met de auto. Ja, dan houdt het op. Je kunt wel op de fiets komen. Je kunt wel met de trein komen. Maar met de auto... Uh, Houdt het op. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we dan gewoon geen plek hebben om nog zoveel extra auto's te parkeren. En dat heeft er te mee te maken dat wij onze parkeerplekken nodig hebben. Nou, ik noem het maar even voor onze eigen mensen. Um, en daarnaast voor de, um, de voor de organisatie. Motoren zijn ook niet welkom, las ik. Ja. Hoe gaat u dat communiceren bij de motoclubs? Nou, ook dat is de DGP die is al heel actief ook aan het communiceren en ook daar heb je um, uh, de checkpoints, uh, scooters en dergelijke die zijn wel uh, welkom, maar motoren um, uh, en het parkeren daarvan neemt toch ook weer heel veel ruimte in beslag en um, het is ook een groep die. Um, um, uh, ja, die, die, die ook veel plek uh, dan mm. in beslag neemt. En als dat er heel veel zijn, dan kunnen we ze eigenlijk niet kwijt. Dat is, uh, dat is de reden daarvan. Ja, het stond ook uh, in één in, uh, in of twee zinnen: motoren zijn niet welkom in Zandvoort. Ik denk, hé, hey, die springt er wel even uit. Ja. Um, het gaat natuurlijk wel een, een, een, een stevige druk leveren op, op allerlei mensen in Zandvoort. Uh, je wordt uh, gecheckt bij de Zeeweg en je wordt gecheckt of bij een Unicum. Um... Komen daarvoor ook eigenlijk... Uh, geen checkpoint, maar waarschuwingen... dat je Zandvoort niet in kan? Ja, er wordt al... Het mobiliteitsplan... Um, bestrijkt eigenlijk... de hele regio. Het is ook... Uh, samengesteld en opgesteld in samenwerking... met de provincie en met onze buurgemeente. Maar het rijdt tot aan, <lacht> aan de Haarlemmermeer. Dus al op de snelwegen... Uh, krijg je waarschuwingsborden... van Zandvoort uh, uh, niet bereikbaar. Via de apps... als, als Google Maps en Waze... Nee. En, en al dat soort zaken, meer worden gehad? allemaal uh, gecommuniceerd, dat er versperringen zijn. Dus op die manier wordt er heel actief gecommuniceerd. En uh, is eigenlijk de, de, de checkpoint, zeg maar, bij uh, Nieuw Unicum. Of, ja, een soort van, de, van laatste halte. En dan heb je al eigenlijk tig waarschuwingsborden uh, dus het, uh, genegeerd. Als je dan, op doorrijd, dan ben je gewoon. Als je het leest. Dan zie je dat inderdaad een harde afsluiting komt. En uh, Misschien heb ik het niet goed gelezen, maar in, in mijn beleving was ik niks daarvoor. Ja, nee, maar dat de plan er is, dat begrijp ik ja, niet. Ja, zeker. En, en, en daarvoor zijn er dus ook echt alle, allerlei uh, ja. Ja, waarschuwingsborden en <laughs> signalen, ja, zal ik ja, maar, maar ik blijf zeggen. Ik vinden dat uh, uh, volgens mij, er is heel veel onduidelijkheid... Omdat, uh, misschien toch gewoon iets te weinig gecommuniceerd wordt en gedacht wordt vanuit de mensen die het moeten lezen. Dus het is een goede intentie. Ik vind, nou, ik mag wel zeggen, ik ben complimenten hoe Zandvoort dit allemaal oppakt. Uh, als we in Amsterdam Koningsdag hebben, ben je ook gewoon uh, drie dagen uh, afgesloten. Dan kan je ook niet in de binnenstad komen en uh, al dat soort zaken. Dat weet iedereen omdat het altijd zo is. Bij ons is dat voor de eerste keer, dus weten mensen dat niet. En dan is inderdaad zorg voor mensen. van, je hey, weet de buitenwereld het wel, staat er straks een grote file van mensen die zeggen, wat een naar dorp en je mag er helemaal niet naar binnen. Uh, en er is dus blijkbaar al, al die dingen gedacht. Ik denk dat het goed is om uh, mensen daar, uh, ja, zeg maar... Onder de arm te nemen en te zeggen: Van kom op, jongens, ja. hier zijn we mee bezig, hier zijn we mee bezig, hier zijn we mee bezig. En dat iets meer buiten het formele stuk als gemeente te doen. Je kan ook gewoon een, een herderlijk schrijven sturen. Van God, mensen, we zijn heel druk bezig met allerlei dingen. Uh, gaat van alles gebeuren. Uh, Maak u zich geen zorgen. En als u ideeën heeft, kom. Ja, zeker. En, en daarom hoop ik ook dat, dat uh, maandagavond nou. uh, goed gebruikt wordt, uh, om het zo maar te zeggen, voor mensen die nog zorgen hebben. Wij zullen dus uh, bij, uh, bij de vorige uh, bijeenkomst was het ook druk. Ja. Er was zelfs een meneer die wilde zeven vragen stellen... maar dat mocht niet. Uh, hoe gaat het deze keer? Mag iedereen weer één vraag stellen? Nou, ik, ik denk dat het ook afhangt... van, van hoeveel mensen ja. uh, er komen... en, en uh, hoe de... Uh, uh, ja, dat is ook wel weer uh, bepalend... maar er is in ieder geval genoeg ruimte voor ja, vragen... Is, en ook om na ja. afloop nog specifiek... ja, om op, op je wijk in te zoomen... om het zomaar te zeggen. En hoe zit het nu specifiek uh, bij mij in de straat... of bij mij in Verbocht de buurt? Verwaft u een grotere opkomst dan de vorige keer... Oh, dat, durf ik niet te, nee? dat durf ik niet te zeggen. Nou ja, Omdat om het nu aanlopend ja. in het dorp ja. Ja. Er staan, daar mag je niet parkeren, hier mag je dit niet. En dan kom ik ja. uit de keesomstraat. Ja, ja, zeker, de, we hadden de ja. vorige keer een, een, een, een, echt een goede, goede opkomst uh, ook. Uh, nou, ik verwacht dat dat dit keer ook, uh, ook zal zijn. Maar als je me vast zou willen pinnen op aantallen, dat vind ik heel, uh, heel nou, dat, lastig. Bedoel ik was, dat, dat was de, wel de, dat is, uh, ja. Je hebt het al wel opgegeven, Ben. Ik heb me maar keurig opgegeven. Ja, ja. Ook, zoals ja, ja, ja, ja. het hoort. Want dat ja. stond ook in de brief: dat je jezelf op moest geven. Dan, Dan komen er nog 300 die ze niet opgegeven hebben, ja. maar die zijn ook welkom. Die zijn ook welkom, zeker. We zetten dus wel eens buiten speakers neer dat ze mee. Ja, ja. ja. of we doen het nog ja. een keer, ja. dat uh, kan dat, ook. Kijk, in ieder geval, Wethouder Vrij, bedankt voor de komst en uh, de uitleg. Ik hoop zeker dat het uh, maandag druk wordt en dat een aantal uh, heuvels worden geslecht. En ik ben zeer benieuwd naar de informatie. Ja, dank u wel. Zeker, bedankt, bedankt. voor het gesprek. kiss her. She's the one they're going to miss in lots of ways. Like to keep you calm, hang around ...is where we used to sleep, our house. in the middle of our street, our Misschien moet je hier even. Leuk. Our House, een uh, toepasselijk <coughs> nummer, weer bij elkaar gezocht door Cor Draaier uiteraard. Um, want het gaat nu over huurders en de huurverhoging van de kei. En meer staat er. Aangeschoven, Pier Aalderhoof en uh, Therese Mok, welkom. Uh, huurdersplatform Zandvoort, beide. Uh, de kei wil graag 1% extra huur verhogen, omdat ze geld komen. Omdat een aantal renovaties niet uitgevoerd kunnen worden. Uh, hoe komt dat bij jullie over? Uh, nou, dat kwam meteen over als een uh, Big Bang. Uh, mede ook omdat ze daar zelf voor gezorgd hebben. He, dat gaat over de vier flats in Nieuw-Noord. Welke vier flats? Uh, de achter Keizerstraat? Ja. Okay. ja, de helm en de en... Gaat het alleen over die vier flessen? Nou, die, die kosten een hele hoop geld. Oké. Okay. En dat moeten ze natuurlijk... Dat uh, gaat van het bedrag af wat ze kunnen spanderen in Zandvoort. Maar wij zeggen, ja, dat is jullie eigen schuld. Het is achterstallig onderhoud. En dat hoeft niet op de bordje terecht te komen. En wat vindt de jij daarvan? Ja, die vindt dat van niet natuurlijk. <laughs> die, vindt dat van niet. die vindt niet. Nee... Dat is natuurlijk een, een heftige discussie steeds. Pierre, hebben jullie die discussie gevoerd met de keil? Uh, ja, maar voor mijn gevoel nog niet volledig. Want de, de, de eerste vraag die, uh, die Theresa in dat overleg terecht stelde was uh, van ja, waar is dat geld van, van de afgelopen jaren dan, uh, dan allemaal gebleven? Wat is daarmee mee gedaan? En de reactie van, van de kei was dat het wel een goede vraag was. Maar... <laughs> en er kwam een verhaal over, wat over geldleningen of zo. Maar, maar er is niet echt over doorgesproken. En we hebben er ook niet echt een antwoord op, uh, op gekregen. Staat die vraag nog open dan? Ja. Dat zou... ja, want Ik kan me wat, voorstellen dat jullie het heel graag wat, willen weten. Wat ons betreft uh, wel. We zijn er heel, uh, heel benieuwd naar. Uh, uh, de, de, de, de, de, de, de, in de motivering van de kei zie je... Dat uh, er uh, 5% van de huuropbrengst in uh, Zandvoort beschikbaar is voor uh, renovatie en zo. Als je dat doortrekt over de afgelopen jaren, dan is de vraag terecht: wat is er met al dat geld gebeurd dan? Want er is niet echt veel gerenoveerd. Van, van wanneer zijn de prestatieafspraken met de Kei? We maken elk jaar prestatieafspraken, ja. als dat lukt. Ja. Ja. En die prestatieafspraken in de afgelopen tijd staat dus geen huurverhoging. En nu staat er eigenlijk ook geen huurverhoging, maar willen ze een uitzondering van toch een procent huurverhoging. Dan zou je toch zeggen dat er niet heel erg vooruitgekeken wordt? Nou, de, deze 1% komt uit het uh, Sociaal Huurakkoord. Dat is gesloten tussen uh, EDES, de overkoepelende organisatie van de corporaties, en de woonbond. Die vertegenwoordigt uh, de huurders uh, landelijk. Ja. En daarin is die mogelijkheid afgesproken dat je dat lokaal vanwege bijzondere omstandigheden zou, uh, zou kunnen doen. En daar maakte Kei uh, gebruik van. Tenminste, de, daar is dit voorstel op, uh, op gebaseerd. En ja, dat, dat is ook een punt wat bij, bij ons wel een beetje een, een rol speelt. Is dat we vinden dat ze dan selectief met het sociale huurakkoord omgaan. Want er zit ook de mogelijkheid in om over te gaan tot huurverlaging en huurbevriezing uh, voor mensen met een heel laag uh, inkomen. En daar doet de kei op dit moment uh, niks aan. Die zit te wachten op een uh, wetswijziging. Terwijl een corporatie als Eimeeren, zag ik in het Haarlemstadblad, wel toepassing geeft aan, uh, aan die afspraak. Dus da dat speelt bij ons op de achtergrond ook wel een beetje een rol. Dus een eenzijdige interpretatie van dat akkoord. Nou ja, ze, ze, ze pikken er één ding uit. En uh, dat is ten laste van de huurders. En wat er in het voordeel van een categorie huurders kan, uh, kan spelen. Een hele kleine categorie zijn ze bereid iets uh, aan de huurverlaging te doen. Niet een onbelangrijke onbelang, categorie. Maar in, in de breedte uh, willen ze het niet doen voordat de wet gewijzigd is. Het gaat uh, voor de sociale huurwoningen die worden met inflatie verhoogd. Nee, ja, ze dat, is de 1, afspraak dat is de werden. afspraak. Ja. Nu komt 1% erbij, hè? dat is hun, hun voornemens. Nee. Moeten, moeten zij daarmee naar uh, de Zandvoortse Raad? Of kunnen ze dat eenzijdig opleggen? Ik begrijp dat die afspraken voor 1 januari had moeten zijn. De, de gemeente is ook niet voor die 1%, dus de afspraak is niet gemaakt. Dus die 1% komt er dan dus niet. Of zij dit jaar opnieuw mee komen, dat uh, werkt niet meer. Op dit moment is die van de baan. Dus je Zo interpreteer ik dat. Uh, hebben jullie dan met de gemeente gesproken? Uh, ja. ja. En, en wat denkt hij daarvan? De gemeente is ook uh, tegen die 1% op dit moment in elk geval. Dus uiteindelijk uh, zal dat wel niet gaan gebeuren. Zou dat resulteren in het niet uh, renoveren van de flats? Nee, die flats uh, renovatie gaat door. Maar als er geen geld is? Ja, dat is achterstallig onderhoud. dus is geen renovatie. Oh, dus, ja, ja, achterstallig onderhoud. Ja, sorry. Ja. Ja, dat bedoel vinden ik. Wij. Ja. Ja. wij vinden dat het achterstallig onderhoud is. Ja. En de keizer, is renovatie. Kan je daar verschillen aanbrengen uh, om financiële middelen uh, aan te wenden? Nou, dan kom je weer terug op het geld wat daar niet uitgegeven is in Zandvoort. Als jij uh, je onroerend goed onderhoudt, dan besteed je daar geld aan. Maar ze hebben het niet onderhouden, dus moet dat geld ergens gebleven zijn. Uh, dat, dat, is, dat gaat nu dus wel een beetje de vraag worden van het huurdersplatform Zandvoort ja. uh, aan de kei en misschien ook wel aan, uh, aan de gemeente. Want de gemeente maakt ook die afspraken. En ik denk dat de gemeente dat monitort. Als jij afspreekt dat je x procent van je huurinkomsten opzij zet voor renovatie, lijkt me dat uh, uh, financieel uit te leggen. Ja. Of niet? Nou, waarschijnlijk. Het valt allemaal onder waarschijnlijk. Het was een goede vraag. Maar... En hij gaf een antwoord dat het waarschijnlijk... met de leningen in Amsterdam te maken kon hebben. Toen zei ik, ja, maar waarschijnlijk is geen antwoord. Dan ja. willen we gaan kijken. Wat, wat ja. is er nou gebeurd? Ja. En is daar een uh, antwoord op gekomen? En wat heeft de gemeente gezegd? Want hier waren met z'n nou, drie in Dat Dat wel een goede, een, goede, een goede vraag. Een goede vraag ook. En uh, de kei wil daar wel aan meewerken, Pier. Om dat boven water te krijgen? Ja, maar als we daar een afspraak over willen maken in de prestatieafspraken, dan uh, komen we ook niet tot een makkelijke tekst. Nee, het is een hele, hele operatie. Ja. Ja. Welke wetschouder was maar er Dat Er komt ongetwijfeld wat. En als de kei dit jaar opnieuw zou komen met een voorstel om gebruik te maken van die 1% extra, dan begint die discussie gewoon weer opnieuw. Ja, okay. ja. Dus, maar eigenlijk hebben ze een, een ballon opgelaten? Nee. Nee, ze hebben een concreet nog. verzoek gedaan. Wij willen die 1% of benutten. Of bij dat, de nieuwe Dat afspraak. hebben ze voor. Bij de nieuwe afspraken okay. hebben ze dat voorgesteld. En gemeente en APZ zijn beide tegen, dus is er geen afspraak. Nee, klaar. Ja. Ja. Dus het is een hele geruststelling, denk ik, voor veel uh, uh, huurders. Die weten in ieder geval dat de huurders dit jaar niet met 1% extra wordt verhoogd. Daarnaast de inflatie. Daar zit het best voor, inderdaad. Ja. Maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Een soort ja, ja. Uh, lijstje kregen we erbij. Als jullie niet instemmen, dan staan er een aantal punten open die dan niet meer kunnen. Ja, dat lijkt... En dat is wel heel. Uh, ja, dat vond ik echt heel, heel erg bij. Maar er moet dus erg. wel een gevolg komen op deze acties. van. Oké, okay, wat is er met die 5% gebeurd? Want ja. omdat je de toekomst die 1% ja. niet krijgt... Ja. kun je niet ja. doen wat je in het verleden had moeten doen. Ja. En het dan het is niet het ook nog eens vreemd... dat je in onderhandeling bent... terwijl die woonstichting weg wil. Daarvoor in de plaats moet een betere woningbouw komen... die dus financieel sterker is. Want anders hoeven we niet... Uh, ...verder te gaan denken. Ja. Hè, dan kan je net zo goed bij de kei blijven. Het lijkt mij dat, uh, dat en... het eerste belangrijk is... ...dat je die 5% boven tafel haalt. Ja. Ja. Dat is ook precies waar we nu... Uh, ja, dat staat ja. ook uh, bovenaan. Een kopende woningbouwvereniging zou toch ook de reserve reserveringen willen meenemen... die zijn voor ja, de uh, huizen en het onderhoud wat er uh, gebeurt. Die zeggen, hey, hier is achterstandig onderhoud ja. of hier is een renovatie nodig. Daar is ieder jaar 5% voor gereserveerd. Ja. Die wil ik dan ook wel eventjes in mijn pot meenemen ja. voordat ik een bot uitbreng. Uh, je, je stoot zandvoort af uh, uh, zonder geld. Dan... Nou ja, we hebben een, een, een huurdersbijeenkomst gehad in, uh, in september over, over, over die overdracht. En uh, de, de, de vraag aan de huurders was: uh, wat, wat vinden jullie belangrijk als je kijkt naar een nieuwe corporatie? Dan uh, stond op de eerste plaats de betaalbaarheid van, uh, van de woningen, maar op de tweede plaats toch een renovatie en, uh, en het uh, onderhoud uh, vooral. Ja, ja. En, uh, da, en dan pas. De, de nieuwbouwopdracht. Dus de, heel hoog scoorde in elk geval die renovatie en achterstallig onderhoud. Ja, u tikt het al aan, de nieuwbouwprojecten staan natuurlijk ook uh, in het vooruitzicht. Hè. De, de, de, de grond codex, is al ja. kaal bij de uh, Daar moet ook geld in. Dus dat wordt, als je geen geld hebt, kan je niets doen. Wat ze zeggen? Ja, nou de, de vraag is of er geen geld is. Dat de vraag, vraag ik wel. Het geld is gebleven. Ja. Ja. En dat anders er dan. Ze ja. De, de Kei nou, natuurlijk, heeft heel veel projecten en die doet heel veel dingen. Dus er is zeker geld binnen de Kei. Alleen de vraag is wat je hebt. En als je iets nieuws gaat bouwen waarvan je inkomsten krijgt... kun je dat natuurlijk ook financieren. Ze spelen arm. Ja, maar dat is en gewoon doen de ze in Zandvoort. Amsterdam ook. Oh, dus oh, het is niet alleen... Uh, ik stoot Zandvoort af en nou ik vertrek ja, alles naar Amsterdam. Het, het, het, ik zeg als het zo is, is het zo. Maar laat het dan zien. Ja, doe dan uh, open kaart spelen. Het is toch heel logisch als jij geen geld uitgeeft aan iets... Dan heb ik het niet. Dan moet het toch ergens liggen? Ja. Of je geeft het aan wat anders uit? Nou, laat dat dan maar zien. Ja, dat is waar. Als ik iedere ja. maand 100 euro opzij leg om op vakantie ja. te gaan. dan moet ik na een jaar zeggen: hé, hey, ik heb 100, 100, 100 euro. Vakantie. <laughs> <Exact>. <laughs> hey, ik kan niet op vakantie, want ja, ik heb man, geen man. 100 euro. Ja. ja. En dan de dreigen, de dreigen erbij van als jullie er niet mee akkoord gaan. Ja, dat is eigenlijk het ja, meest kwalijk. Echt heel erg, ja. vond ik heel erg. Ja. En dat zijn geen kleine dingen. Nee, maar, dat maar ik vind. Maar, ja. Tenminste, het is niet gepast om... Uh, als, je dit, als jullie die dat doen... Een dat chantage. Doen chantage. Ja, ik heb gewoon één woord. Het is gewoon chantage. Ja. Dus Hebben jullie ja, nog een, een vervolggesprek met de kei? Behoorlijk, ja. Met binnenkort... Uh, er zal binnenkort weer bestuurlijk overleg met de gemeente in de Kei uh, zijn. En, en wij hebben natuurlijk bijvoorbeeld elk, elk kwartaal uh, als HPC overleg met, uh, met de Kei. En dan zullen dit soort dingen ongetwijfeld uh, wel weer de revue. Uh, ik denk die, passeren. Voor, voor, voor dit soort dingen een beetje weinig, uh, één keer het kwartaal. Ja, maar voor een groep vrijwilligers... Uh, Dat begrijp ik, maar uh, dit speelt natuurlijk... Die wel hebben meer ja, te ja, doen dan alleen het kwartaaloverleg. Het kwartaaloverleg uh, was eigenlijk... Maar als het, ...voor de reparaties die niet uitgevoerd werden. Maar dit zijn echt beleidszaken. Ja, daar zijn wij in gerold natuurlijk. Ja, maar als we tussentijds een gesprek willen hebben... ...dan kan dat ook altijd hoor. Maar die 1% is op dit moment van de baan. Dus wat dat betreft is het voor ons geen urgentie om daar... Maar het onderwerp komt ongetwijfeld terug. Maar dit is wel een andere urgentie volgens mij. Dat is al die dingen die ze zeggen... ...daar gaan we dus nu niet meer niets aan doen. Waar ze volgend jaar waarschijnlijk eigenlijk nog harder 1% nodig hebben. Want dan heb je weer een jaar opgeschoven. Dus ik denk dat het toch wel een uh, vervolg moet worden. Ik, ja. ik hoop dat de politiek het goed naar meelijkt. Het is een, dat het is een dat rare dat... situatie. Ja. Omdat ze ook weg willen. Ja. Snap je? Dus ja, we ja, gaan ja, nu ja, afspraken ja. maken op een platte beurs. Ja. Terwijl de volgende woningbouw... een iets vollere beurs heeft. Moet hebben. Want anders heeft oh, het, geen het geen zin. Nee. Ja. Dan heeft het geen zin. Nee. Dus het is een hele, hele rare manier van afspreken. Mm -hmm. En ja, wij hebben natuurlijk het vetorecht gekregen. Nou, we zijn uh, benieuwd hoe dit, uh, hoe dit vervolg gaat uh, komen. Als de kei luistert, is hij hartelijk welkom om dat hier te komen uitleggen. Uiteraard, ik zou ze zeer welkom heten. Ja. Ik dank jullie voor uh, tijd en, uh, en inzet. Graag gedaan. En wordt gehoord. zeker weten, absoluut. Okay. We zijn aan de beurt hoor ik. Dat nou. is van de regie. En die heeft hier een prachtig toepasselijk jazzmuziekje erbij maken. Want tegenover ons zit Hans Rijmers. En goedemorgen. Goedemorgen. Yes in de krocht. Yes in de krocht. Ja, het is weer in de krocht. Ja. Hans, wat gaan wij zondag zien? Nou, nou, wat we zondag gaan zien. En, en overigens moet ik nog even wat erbij zetten. Dat we nog nooit zo'n groot stuk in Haan of Dagblad hebben gehad. Gezien? Nee nog niet weet je niet? nou ik ja. heb alleen de regio gelezen of gebladerd vandaag, maar dat zag ik nog niet uh... nee nee afgelopen donderdag op de de uit uh, bijlagen ja ...pagina over het concert van de aankomende zondag. Wauw. Omdat, uh, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Hoeveel heb je ervoor betaald? Ik uh, Nee, nul. <laughs> ik, ik, ik heb er wel, ik heb er wel uh, drie regels... Uh, ...Arial uh, uh, 12 aan besteed. Oh ja. Om, uh, om eventjes uh, Peter Bruin, die het artikel geschreven heeft... ...even van harte te bedanken. Dat hij een prachtig stuk hebt geschreven. Maar ja, aan de andere kant, ook van Rooijen, uh, uh, ...komt daar zondag. Die is 1 januari 90 geworden... Jij heeft 3 januari in het Bimhuis zijn 90 negentigste verjaardag gevierd met een uh, geweldige groep uh, muzikanten van datzelfde niveau. Dus dat is oh, wow. echt geweldig goed. En dat was stijf uitverkocht. Dus ik heb op alle Facebook-aankondigingen van het Bimhuis uh, uh, waarop stond dat ik van Rooien komt. Daar heb ik toch wel heel feitjes onder gezet. Van, uh, en uh, zondag, uh, zondag naar de krocht. En daar is de entree 15 euro. En die is in Bimhuis 21, dat vond ik het allemaal weer gezellig. Nee, nee, nee. Ja, prima. Dus een goede social media kapot. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, in dit geval hebben we er plezier van. Ja, ja precies. Nee, maar kijk, Ak van dat is natuurlijk een, een, een monument in de Nederlandse jazzmuziek. Hè. Samen met zijn broer Jerry van Rooyen hebben zij natuurlijk samen ooit gespeeld in de, in de Ramblers vroeger, in de Skymasters en noem maar op allemaal. Maar ja, jazzmuziek vroeger in Nederland, weigert te verdienen. En toen kwam hij terecht uh, daarna, uh, naar, naar, uh, na de oorlog, in het uh, orkest onder andere van uh, Burt Kempfert. En nou kent iedereen ongetwijfeld, uh, uh, we kennen allemaal nog van vroeger, maar dat is dan weer voor de Grijze Plaag, Capita Zeppos, dus die, die kinderserie. Hè? Ja, ja, ja. Nou, daar werd het nummer in gespeeld, Living It Up. Die saldo werd gespeeld toen al door Burt Kempfert, of sorry, door Akva en zo heeft hij heel veel van dat soort bekende dingen gedaan in de WDR Big Band en, en je kan het zo gek niet opnoemen als je, als je die man zijn cv vol moet lezen dan zit hij weer vanmiddag om drie uur nog dat heb je een aantal onvoorstelbaar onvoorstelbaar nu, deze man is uh, wereldberoemd in, in heel Nederland en, en nou, heel, veel, heel veel bekende nationale ja. en ook internationale orkesten ja, gespeeld Zeker. Gespeel. zeker ja. dan zou je toch verwachten dat die man iets rustiger aan gaat doen Nee, want hij, was, uh, hij heeft uh, uh, vandaag het zaterdag. Gisteravond heeft hij gespeeld in, uh, in Keulen. Okay. En, uh, <laughs> Fantastisch. En, ja. en uh, is dan uh, morgen om 1 uur is hij samen met zijn vaste pianist met uh, Jurai uh, Stanik is in de krocht. En ik heb Staan die gisteren aan de telefoon gehad. He, of hij nog bijzondere wensen heeft voor zondag. Uh, uh, uh, uh. Het enige wat hij wil hebben is een, uh, een kruk. Uh, dat is makkelijk als hij speelt dat hij nog een beetje kan hangen. Ik nou, vraag, vraag je dan ook niet over nou, hoe op, is het met hem? Op die, leeftijd, op die leeftijd mag hij van mij een heel, uh, <laughs> een heel <bank> <laughs> Ja, ja. ja. Maar het is toch fantastisch dat je deze mensen gewoon allemaal naar Zandvoort weet te halen. En, en uh, ons theater ja. gekocht uh, kan laten optreden. Ja, maar kijk, hij is in 2015 uh, is hij geweest. Ja. Uh, uh, in dezelfde opstelling, ook met uh, Jura Staanik. Uh, en, en komen hier... Ja, ik heb dat al... Ik, ik dreig dan in herhalingen te vallen. <laughs> maar ik heb het al zo vaak gezegd. Komen zo ongelooflijk graag hier spelen. He? Spelen... Uh, voor, een, uh, voor een zaal uh, op, op dezelfde vloer waar het publiek zit. Uh, uh, krijgen de aandacht die ze verdienen. Het, het, ja, alleen met de Big Band hadden we dan een gedeelte op het podium. Omdat het er gewoon stomweg niet in kon. Anders ging het niet lukken. En dan moet je een gelaagdheid brengen. Maar al die muzikanten komen hier met zoveel plezier spelen. Uh, en, en als het klaar is en ze hebben tijd, blijven ze een hapje eten. En dan zitten ze tussen iedereen in en dan. Ja. ja, maar ik bedoel, ga je naar het Bimhuis of naar het concertgebouw, dan spreek je die muzikanten ja. nooit. Nee. Je de gaat de ze afstand. niet zien. Ja, ja die de afstand de... is fysiek nee. ook veel groter. Ja. En dat willen we niet. En het is dat is voor die muzikanten ook fantastisch. Dat willen zij dus blijkbaar ook niet. Nee, nee dat willen ze ook niet. Nee, ik, ik bedoel, uh, uh, uh, ik weet niet of je dat kan herinneren. De uitspraak van Rudy Karel vroeger. Je had een Rudy Karel show gedaan op, uh, op televisie. En dan ging hij op zondagmorgen ging hij wandelen. Op het Dambruik, Rokin, Kalverstraat en Nieuwendijk. Toen zei ze, waarom ga je dat doen? Applaus halen. <laughs> nee, maar zo, zo even, het zijn ook mensen. Ja, ja, ja. Met, ja. Je, met je publiek praten. Ja, ja nee, is maar dat is, dat is ontzettend belangrijk. Dat ja, is, en op die leeftijd, kijk, de, de, de, de, de, ja, maar niemand hoeft meer tegen hem te vertellen. Nou, meneer Van Rooyen, u heeft vanmiddag wel erg mooi gespeeld. Dat je goed. denk je, jezus, mom, <laughs> dat, dat verhaal dat ken ik nou wel. Nee, hij wil gewoon horen dat de mensen een leuke middag hebben gehad. Daar gaat het om. Dat is belangrijk. En, en daar doen we ons best voor. Nu en de volgende jaren. Al oh, jaren hoor ik ineens. Ja. Ik het jaar doornemen. Maar. Nee. Oh, nee. nee, nee. Oh, het, het jaar wat komen gaat. Oh ja. Nee, februari. Uh, uh, uh, Jean-Louis van Dam met Nathalie Masclé. En die gaan dan uh, zelf... We hebben overal het thema aangehangen. Hè? De, deze hele serie. Uh, dus nu hebben we dan de celebrating de Vlugelhoorn of dan de Bugel, hè, hoe je het maar noemen ja, ja. wil. En, en dan in februari uh, celebrating uh, Valentijn. Want dan gaan we dat uh, ophangen aan, uh, aan uh, Valentijnsdag. Hè, dus. Maar van die Valentijn komt ongetwijfeld voorbij, kan niet missen. Ja. Dan hebben we in uh, maart uh, Joke Bruis. Dan ja, ja. hebben we in ja, we hebben een, uh, een vaste oude. Ja, ja, ja. Maar dat, dat, ja, maar zolang als dat gaat is het prima, <laughs> jongen. Ja, nee, ja. O, met, met Rita Reis ging het op een gegeven moment niet meer en, en ja, nou ja, oké, okay, jammer dan. Uh, en in uh, april uh, Edwin Rutte, uh, celebrating de muziek van uh, Reggie van Otterlo en dan 10 mei, uh, dus de, het weekend na de, na, de, na, de, na de Grand Prix, hebben we een extra concert met uh, uh, Preacher Man en die hebben de Edison Publieksprijs gewonnen, dit jaar. Uh, en die komen dan uh, hier, uh, dat is, dat is uh, Hamilton en dat is zo fantastisch. Dus die gaan hier de cd introduceren en, en dat is ontzettend leuk. Maar ook door toeval hier gekomen, want de tenor saxofonist, uh, Trujillo, die speelde met een extra concert begin van dit jaar, in mei, was hij hier met, uh, met die Braziliaanse basgitarist. En, en die waren toen bezig, met, toen was hij bezig met zijn uh, masterstudie. Afstuderen mm -hmm. aan het Conservatorium in Amsterdam. En daar, daar hoorde een CD bij. En die CD die ze gemaakt hebben met Rob Mostert, uh, B3 Hemmend en Christrik uh, Voor die CD hebben ze die Edison gekregen, publieksprijs. En toen ik hier was, mij, toen zei hij: Van nou, Az, is het niet leuk om hier dan een keer met je groep te komen spelen. Toen had jij al een jaar geroepen waarschijnlijk? Uh, nee. Nee, nee, nee. Ik zei, ja, dat weet ik niet, ik wil kijken of het <nacht> oh, Nee, de plek is. ja, nee. De plek is. nee, nee, nee, nee. <nacht> nee, een beetje hard to get mag wel. <tast> <sht> ja, ja, ja, ja. Dus ik zei, nou, dat weet ik niet. Ik, ik weet niet of we daar tijd voor hebben, hoor, maar even kijken. Nou, nou als, als dat nou kan, oké, oké, oké. Toen is die publieksprijs geworden. ik dacht, ja, maar nou moet ik gaan bellen. <sGelang> dus ik, dus nou, gebeld, nou, even zeggen. Hebben... Nou, zit die like, lijkt me hartstikke leuk. Ik zei, ja, en nou de rest. Wat, uh, wat is de uitkoper? Ja, als die opeens met een Edison ja. komen en die gaan naar Sky High. Nee, City. wat we toen ook hebben gezegd, en dat, dat doen we nu ook. En uh, nou, top man. Dus, uh, dus wij hebben nu denk ik uh, voor... Uh, voor een prikkie. Voor, nou ja, prikkie, prikkie. Maar we, dat, dat, <laughs> dat, dat gaat wel lukken allemaal. Dus dan, dan hebben we weer een extra concertje en dat is ja, ontzettend leuk. Een prachtig En dat, al, en dat ja. motiveert, uh, en nee, we gaan weer februari de... de Kijken of we aan het programma kunnen beginnen voor 2020, uh, 2021, 20, want de data voor 2020, 2021, 20, die zijn al bekend. Ja, die hebben met Theo gelijk uh, dat hij niet andere gekke dingen gaat doen. Dat hij toch niet overloopt van andere <laughs> activiteiten. Dus... Nee, maar kijk, het is wel plezierig, omdat we nu weten dat die Grand Prix dit jaar hetzelfde is als vorig jaar. Want dat blijft toch allemaal op dezelfde datum. Ga ik vanuit, de Grand Prix. 3 mei nu, 3 mei volgend jaar. Dat is toch maandag. Nee, 3 mei, 3 mei is, is toch? 3 mei de, de, de 3 mei. Ja. 3 mei verandert. Dat is nooit oh, dat nee, ook okay, hebben die zondag. Nee, die eerste zondag. Ja, nee. Maar ja. niet zo scherp, maar ooit is zaterdag. Ja, ja. 20, 20, 20. Ja. Ik, uh, uh, ik weet dat niet. Het zou best wel eens kunnen dat dat schema ja. thema zo is. Ja, ja, Want je, ja, ja, je ja, hebt ja. altijd de, een aantal Grand Prix staan vast. Ja, op een bepaalde ja maar manier. het wordt nooit 10 mei. Nee nee nee, nee, nee, nee. Overigens, uh, uh, morgen uh, half, drie, uh, half drie beginnen. Oh, ja. een uur of uh, uh, Ah, kwart voor twee, half twee, uh, kwart voor twee kan iedereen natuurlijk uh, naar binnen lopen en dan kwart voor twee lekker die zaal in. ik heb tot nu toe uh, via reserveringen uh, via uh, de site dan hè, aan uh, bank en waarom we gereserveerd hebben ongeveer uh, 70. dus dat is prima wat is de max? Uh, 140. Oké. Okay. Dus uh, oh. uh, wanneer iemand zegt, nou ik, de, he, ik roep altijd jongens van tevoren reserveren en niet zomaar naar binnen lopen. De vorige drie concerten ging dat niet lukken, dat was echt stijf vol. Nou, nu zit er wat meer ruimte in en dat snap ik ook wel, dit is echt voor de liefhebbers hè. Uh, uh, twee man, uh, mm -hmm. flugelhoorn en piano, ja dat is iets, iets, uh, iets anders, ja is wat, wat uh, echt voor de liefhebbers. Uh, en Theo heeft daarna een pasta-buffet voor degene die willen blijven eten. En daar kan hij er nog een stuk of 7, 8 bij hebben. Dan wat hij nu hebt. Dus de ja. luisteraars die kunnen nog vol boeken. En de ja. eters moeten rap zijn. Ja, ja tenzij hij <lacht> denkt: van, ik kom met een groep van 12 man, dan wordt het ingewikkeld. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Nou, dan koopt Theo wel een pakje pasta meer, denk ik. Ja, nee, maar dat, dat, dat, dat, dat. lossen we allemaal op. Nou, het, het, het fraaie van uh, Jesse in de Krocht is, is ook het de zit. Ja. Uh, ja. ja, dat is zo. Het ja, zit. Ja, ja. ja, dat is ook heel, heel gezellig. Ja. Ja. Zeker als er wat er wordt een hamburg gegeten er wordt een beetje gepraat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar kijk, we, we, we, het, het is ook een beetje wisselwerking. Ja. Hè? We, gebruiken, we gebruiken de, de, de zaal. Hè? Uh, uh, Theo moet, er, uh, moet zien dat hij er ook wat in verdient. Ja. En, uh, ga zo maar door. Ja, en dat gaat, uh, dat gaat prima. Nee, ik bedoel, uh, vorige maand in december was het natuurlijk exceptioneel. Uh, uh, er zaten 165 man en er bleven 70 man eten. Jeetje nog. Dat kan Theo de bitterballen maar. Nee, maar dat kan ook alleen maar met een warm en koud buffet. Anders ja, is dat niet. Nee, nee, dat nee. Is niet, je, gaat geen, je gaat geen 70 toen de doodjes warm uitserveren. Nee. Uit, die, uh, uit het, het keukentje. keukentje. Nou, is het al een gigantische keuken, maar. Uh, <laughs> Plek Nou. Goed, man. Hans, morgen uh, Jess in de krocht. Ja. Het begint om half drie. Ja. De entree is 15 euro, maar om twee uur mag je naar binnen. Dus nou, je mag om kwart voor twee uh, met ja. Theo uh, koffie en een uh, wijntje gaan drinken. Maar uh, om een uur kijk, je moet de muzikant even de tijd geven om de soundcheck in, uh, te doen. Kom op tijd, ja, ja. er is nu nog uh, kaarten genoeg. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Kom een kaart ja. halen en wil je ja, nog wat mee eten? Dus geef het op tijd aan. Er zijn nog acht uh, plekjes beschikbaar voor het buffet. Ongeveer. Ja. Oké okay, Hans, bedankt en tot de volgende keer. Graag gedaan. Oké, okay. doei.